Van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat Iran in hoog tempo zijn atoomprogramma probeert te herbouwen. Volgens hem vormde het Iraanse raketprogramma een grote dreiging. Daarom moesten de VS en Israël wel militair ingrijpen, stelt Trump. De president zei verder dat het doel van de oorlog is... om de Iraanse raketinstallaties en het atoomprogramma te vernietigen. Qatar heeft twee Iraanse gevechtsvliegtuigen neergehaald... meldt het ministerie van Defensie van Qatar... Het zou gaan om sterk verouderde straaljagers... die werden geproduceerd in de Sovjet-Unie. Iran heeft nog niet gereageerd. Qatar is een van de landen die in het Midden-Oosten door Iran worden aangevallen... als vergelding voor de Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen. De vakbonden FNV en CNV zijn weggelopen... uit het kennismakingsgesprek met het kabinet Jetten. De bonden zijn het niet eens met de plannen om de AOW-leeftijd te verhogen... en de WW te verkorten... Na ongeveer drie kwartier concludeerden ze dat verder praten geen zin had en dus verlieten ze het gesprek. Onze achterban is ontzettend boos. En dat merk ik in mijn mailbox en dat merk ik aan andere opmerkingen. En me mensen voelen zich gewoon aan de kant gezet. En, en de vakbeweging voelt zich ook aan de kant gezet als deze coalitie zo doorgaat. En het is niet retorisch om actie te voeren, want dan gaan we actie voeren. FNV en CNV zeggen dat ze nu hun leden gaan informeren en dat ze acties gaan voorbereiden. Nederland wil praten met Frankrijk over de mogelijkheid om kernwapens te plaatsen in ons land. Vandaag zei president Macron dat zijn land het aantal kernwapens gaat uitbreiden. En dat hij meer wil samenwerken in Europa, ook met Nederland. Bondgenoten kunnen wat Macron betreft ook meedoen met nucleaire oefeningen. Frankrijk is het enige EU-land dat kernwapens heeft. Het weer lokaal kan vanavond mist voorkomen. Vannacht koelt het af naar 5 graden aan zee... tot lokaal rond het vriespunt in het binnenland. Morgen opnieuw veel zon, in de middag wat wolken... en zeer zacht met 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Give me. Oh, oh, oh. Running in an empty park. Zo zijn we aangeland in uur nummer 2 van deze alternative FM op maandag 2 maart. Waarin we terugblikken op de derde voorronde van afgelopen donderdag 26 februari. In die derde voorronde zaten bands als een Daisy, Pien, dat is geen band... Liquid Desert en daarachter nog Roel. In dit uur, in dit eerste uur waarin we terugblikken op die derde voorronde... is er aandacht voor Daisy, die ook nog mee hebben gedaan... in de voorronde van de Zonneprijs. En voor Pien, en die laatste, is niet helemaal een onbekende... want die is al eens eerder bij Alternative Fem geweest. We gaan nu luisteren naar Daisy. Precious Wat gronaat! Wat gezellig! Wij zijn de Daisy, wij zijn heel blij dat we hier zijn. Volgende nummer From Deep Down. Dat ja. Okay. volgende nummer heet floating upstream. <treeks> Dank jullie wel. Patronaat, heel erg bedankt. Dit wordt alweer ons laatste nummer. Wij zijn een Daisy, dit is Luc, Dion, Jack en ik ben Nadia. En, uh, check ons op Instagram, dat zou ons heel erg helpen. Van de Rob akta -woord. Uh, Bij mij staat Daisy. Zeg ik het zo goed? Zeker. Ja. Ja. Zeker. Uh, dan eerst de natuurlijk de voorliggende vraag. Waar komt de naam vandaan, Daisy? Geen hele specifieke plek. <lacht> <lacht> uh, wij wilden een thema doen dat uh, iets met bloemen te maken had. Iets met planten. Um, en dan ga je een boel namen af. Maar dit was degene die eigenlijk vrij snel en vrij makkelijk... Plakte voor ons. Een klein beetje een eigen woordje ervan maken om het herkenbaar en een beetje speels te maken. Mm -hmm. Het werkt gewoon lekker ook. Het wekt yeah. lekker. Yeah. Uh, maar is het dan ook zo van. Uh, het heeft iets met bloemen te maken, maar is dat dan ook hetgeen wat jullie laten horen als jullie op het podium staan? Er zijn veel verschillende bloemen. Misschien wel. Uh, maar maar uh, nee, we, we proberen niet een soort sonische recreatie van een bloem... Uh, voor te stellen op het podium. We maken gewoon de muziek die wij leuk vinden. En we hopen inderdaad dat de dingen die wij van nature leuk vinden... ook als speelplezier naar boven komen. Ja. En uh, wat is de soort muziek? Waar moeten we het in vinden? En wat voor muziek moeten we... Uh... Heel simpel gezegd is het gewoon alternative rock. Um, misschien in de hoek van post-punk. Dus dan moet je denken aan iets. Cure. The Cure bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja. Um, maar we houden er ook wel van om iets ruiger randje eraan te hebben zometeen. Het ja. zijn wel illustere namen, The Cure, Joy Division. Ja, zeker. Ja. Waar is die belangstelling daar uh, voor, uh, voor juist dat muziekgenre ontstaan dan? Dat zal voor ons allemaal anders zijn, ja. uh, denk ik. Want maar, we nemen sowieso... Ik het uh, bij jou houden. Oké, okay, oké. Okay, okay. um, ik, ik, ik denk dat het echt gewoon uit een, een muziek nerd zijn naar voren komt. Uh, het, het is een soort van tijdperk dat me ook heel erg trekt. Ja. Wat een hele mooie tijdscapsule is van hoe kleine bandjes in een kleine scene... alsnog heel groot konden worden en een soort cult-following konden krijgen. Ja. En... Dat is iets waar je alsnog bewondering voor kan hebben... ondanks dat, dat soort bands als The Cure nog steeds commercieel super succesvol zijn. Aha. Uh, muziek. Is er al wat te vinden voor jullie uh, bijvoorbeeld? Wat aan muziekmateriaal Zeker. is uitgebracht? Ja, um, we hebben een paar demotjes op Spotify staan... Um, een beetje onze demo reel staat daar nog. Uh, maar we zijn nu ook wel bezig om wat nieuwe nummertjes, uh, singletjes, dus te uploaden. Uh, en die zijn allemaal door onszelf in elkaar gedraaid. Gewoon uh, repetitieruimte in, microfoons voor de versterkers... en gewoon spelen, spelen, spelen tot we een goede take hebben. Uh, en die heeft Dion uh, allemaal in elkaar geknutseld. Ja. De allerlaatste vraag. Waar is Daisy te vinden op het wereldwijde web? Uh, Instagram uh, is denk ik de plek waar je ons het meest moet zoeken. We zijn aan het werken aan een website, maar die houden jullie nog van ons te goed. <laughs> um, en Spotify, Deezer, alle streamingplatformen waar je maar wil kijken... Eén of twee video's op YouTube zijn ook te vinden. En tot zover het verhaal rondom A Daisy. Door met de volgende. En dat is niet een band, want ze komt helemaal alleen. Niet helemaal. Ze had een gitarist bij zich. En... Ja, ze woont eigenlijk het merendeel van haar leven in Engeland. Maar ze komt toch voor de Rob Award eventjes over om te gaan spelen. Alle aandacht voor Pien. Poets schrijven wat ze schrijven not be censored writers should not be censored this song should not be censored it should go out into the world and do what it's going to do people seem to think that if you're a girl you have to behave uh, in a way that is not militant or political especially if you're an actress how dare an actress think of be political uh, that of course is a completely wrong way of thinking Should be treated with the greatest respect, and I'm all about taking care of the people you know that need to be taken care of, standing up for the ones that need to be stood up for. But also, by the same token, I don't want to see all men thrown in a pile like all men are like that. They're not. I have worked with some wonderful men. This is no simple reform, it really is a revolution. Sex and race, because they are easy, visible differences, have been the primary ways of organizing human beings into superior and inferior groups, and into the cheap labor on which this system still depends. We are talking about a society in which there will be no roles other than those chosen or those earned. We are really talking about humanism. Dus ja, ik vond jullie, hoop dat jullie het leuk vonden en nog een hele fijne avond. Pien is geen onbekende voor alternative vem, want nee. sterker nog... is dat zelfs in een 3 voor 12 noord holland Vloedgolf-editie, kan maar mm -hmm. nog in. Klopt. Dus wel een tijdje terug, denk ik. Ja, wel een hele tijd. Ja, ik ja. ja, word ook een dagje ouder. Eh, even kort, wat is er gebeurd in die tussentijd? Jeetje, er is heel veel gebeurd. In oh, een short note not uh, Nou ja, ik denk het meest belangrijkste. Ja. Uh, ik heb mijn sound gevonden. Want ja. ik ben eigenlijk de afgelopen jaren mijn eerste EP gemaakt. En daar is eigenlijk mijn sound uit voortgekomen. Wat in die Americana is. Ja. Dus ik ben nu lekker op de country Americana tour. Ja. En voornamelijk in Londen en ook af en toe in Nederland. Bijvoorbeeld gluren bij de Buren eerder deze maand. In Amsterdam re regelmatig bij de Rode remise En zo sprokkel je een beetje bij en ja. uh, ga je op avontuur. Ja, dan uh, het meest opmerkelijke verhaal door op Ja, doe, wat, doe je hier? wat doe ik hier? Ja, dat hoor ik inderdaad weer wat mensen misschien wel denken. Nou, Ik ben zo'n iemand die zoiets heeft van ik schrijf me gewoon overal voor in wat ik voorbij zie komen qua lokale talentenjachten, ontwikkeltrajecten, uh, noem het maar op. En dan zie ik wel waar het schip strandt. En dan de ene keer krijg je een mail met sorry wordt hem niet. En de andere keer krijg je er een dat je wel mag komen. Ja. Dus ik dacht ik ga het gewoon doen. En even voor de duidelijkheid mensen... Pien komt uit Sanporn, Noord. Noord ja. Ja. Dus uh, wel degelijk een... Uh, een uh, oh, regionale, oh regionale, zeker. Ja, zeker hoor. Netjes binnen de ja, lijntjes in de, de regels. Je een, een dame van deze streek. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Ja, um, even voor, uh, voor dit uh, verhaal. Mm -hmm. um, wat, wat ga je in die 20 minuten allemaal doen? Nou, wat heel leuk is, we gaan eigenlijk een combinatie doen... van twee nummers van mijn EP, die dus uh, vorig jaar in mei is uitgekomen. En we gaan een nieuw nummer doen. Die is nog niet uit, die komt in maart uit. En die heb ik zelf ook niet aangekondigd. dus echt een primeur. En we gaan, uh, een, ook een wat nieuwe nummer... maar die is vorig jaar in, wat is het, oktober al uitgekomen of september. Uh, dus een leuke mix. En wat we eigenlijk gaan doen, omdat het maar alleen mijn gitarist is en ik... hebben we met tracks werken we, waardoor we van de ene heel mooi geleidelijk in de ander overgaan. En eigenlijk zo'n hele wereld creëren... waarin we graag het publiek mee willen nemen. Ja, um... Dat is, dat is één kant van het verhaal. Dus je, mm -hmm. je, je hebt al wat uh, prijs gegeven. Dat je dus plannen hebt om materiaal uit te gaan brengen. Oh, ja. absoluut, absoluut. Ik heb heel hard gewerkt de afgelopen maanden. Aan eigenlijk het doorontwikkelen van de Americana Sound. En hoe blijft dat dan indie? En hoe werkt dat dan? Een beetje een soort onderzoek gedaan. Mm -hmm. En dan komen er vijf nummers dit jaar uit. Waarvan de eerste in maart. Die ik dus vanavond ga spelen. En daar kan je eigenlijk mijn onderzoek in zien. Dus er zit een soort folkliedje erbij, Er zit ook iets meer honky Americana Country zit erbij. En eigenlijk alles wat daar tussenin zit. Ja, uh, dan uiteraard ook aan Pien de vraag. Mm -hmm. Waar is zij te vinden op het wereldwijde web? Nou, je kunt mij vinden op, uh, op mijn telefoon. <lacht> <lacht> en op de camera en op de radio, overal. Uh, je kan mij vinden op Instagram en op TikTok. Op adpien, dat is uh, P-I-E-N, music.com. Uh, drie. En uh, op uh, is YouTube ook onder die naam, en uh, op Spotify op Pien. En een website, he, en ik heb ook een website, www.pienmusic.com. En uh, nou, als je Pien van Megen typt op het Wereldwijde Web, nou dan kom je vanzelf van mij uit. Er zijn hier zoveel Pien van Meegens, en van dus Meegen dat scheelt. Dubbel E. Ja. Want er zijn heel veel van Meegens blijkbaar met één E, maar niet met twee. Dankjewel. Graag gedaan. En tot zover Pien. Ze had niet veel tijd nodig... want ze was binnen een kwartier klaar. Dat verschaft ons de tijd om nog wat extra muziek te laten horen... in dit uur van Auteur de En dat doen we met een echte vuige bluesplaat... van The Bird Experience met Canto 7 his bucket, nothing to drink in his cup. He stumbled upon a dim lit bar, where shadows linger and spirits spoke. But you couldn't see a soul through the haze, he lays thick smoke at the back of the bar. A strange figure with a crooked smile said, come sit with me, my friend. Why don't you stay a while? So we lured into the table, I bought the man a special drink My boy, don't you fancy two-part And a little game of seats Shuffle Let the cards for their little dance And shuffle There ain't no such thing as a lucky hand So, sit down at the table Winning on a figure with Smooth as glass, do them Play once, my friend And make big fortunes in life And make the man feel like a king Rolling up a stretch stretching far away You can always pick the money From the poor man's greedy eyes Don't let me tell you When you play caught through the devil Feel like your luck will never end Remember, I can't do, can't lose Giving the right, king of chance Show me. Let the cards win a fancy little dance And Shovel There ain't no such thing as I'm a rookie Look at the screen, though See you, oh, Van de Bird Experience zijn we zo'n beetje aan het eind gekomen van die tweede uur van Alternative FM op deze maandag 2 maart. Hierin blikken we dus terug op de derde voorronde van de Rob Agda Award van 26 februari. Dat was afgelopen donderdag. Binnenkort komt Joanna Jorgo weer met een nieuwe single uit. En daarom sluiten we af met nog een oude single die ze een enkele jaren geleden nog heeft uitgebracht en dat nummer dat heet Liar.